Een enorme vakantie, mensen. Maar ja, kamperen, hè? Oh ja, het einde. zelfde zo'n vakantie gehad, eerlijk. Hoe vaak doen eigenlijk? Ja, ja, het was heel. Zullen we nog even foto's geven? Hey, Hé, ja, hier. Oh, wacht, wacht, hier. Oh, oh ja, oh ja, de zee. Wat was dat ook alweer? Dit? Ja, dat was dat magnifieke strandje in Bretagne. Dat magnifique strandje in Bretagne. Dat magnifieke strandje. Zo, laat ik niet oh. te dichtbij, Willem. Ik nee? ga je nee, te zeggen, daar beneden. Oh. Mens ja. was een diep, ik was een draaier van. Oh. Konden we daar rond, denk op maar opklaan. Twintig meter rot, mensen. maar dat je naar beneden komt, redden we niet. Zou de moord moeten om daar te kamperen. Kijk, daar is er een zelf mooi bezig. Wat? Waar? Wacht maar zich? Dat er klauwt er één naar beneden. Wat? Daarop nu moet hebben. <lacht> oh, zag je? Hij ging bijna. Nee. nee. Wat, wat? Vader. Oh, het is vader. Ja? Allemachtig. Oh, vader. Vader. Vader, kom. Kom terug. Alles oh, vergeten, vergeten. Vader, doe nou. Moet je je nek breken? Ik vraag of je je nek moet breken. Nee, vandaag niet voor ons. Zeg ja, oh. heeft een paardje gevonden. Ja, een paardje. Ja, dan kunnen we naar beneden. Hé, eh, uh, uh, ja. Ja, ja, ja, ja. ja nou, oké, okay, nou. Los in die kamer ja. maar, hè. Ja, de tent, de koffers, opgedekt, iedereen wat. Nou, <laughs> dan uh, naar beneden met die af. Ja. En ik zeg, joepie. En ik zei joepie. Ja. En toen je met een open springende koffer zeven meter rotspand naar beneden. Ja. je in het goed Nou, maar het was me een plek, zeg, dat strandje. Ah, laat nog eens zien die foto. Ja. Oh ja, oh ja. Schitterend, hè? Oh, daar staat die onze heilige strozaak. Ja, tentje, hè? Ja, en hoe we dat strandje gevonden hebben. Nou, kijk, dat is nou kamperen, dames. Avonturen. Beetje zwerven. Dat vind je anders nog nooit zoiets, hè, vader? Nee, dat is het nou, nee. Nee, dat is het niet. We hebben die al binnen twintig moeten staan hebben. Ja, waar we eerst puur over deden. Ja, dat is het voordeel van kamperen weer, hè. Je leert je handen gebruiken, problemen snel op te lossen, nadenken en handelen tegelijk. Thuis wordt alles voor je gedaan, maar hier moet je het zetten uh, geef die scheppertee maar, joh. Niemand moet het zullen doen. Jongens, komen jullie binnen? Koffie laten staan op. Ja, heerlijk koffie. Vader, druk koffie? Uh, okay. Ja, ik, ik weet niet. Uh, wat niet? Ik, ja, ik weet niet. Wat niet? Nou, ik geloof dat ik iets vergeet. Iets vergeet? Wat? Ik heb vergeet. Ik weet niet, ik vergeet iets, maar ik weet niet wat. Nou, vergeet het dan maar, hè. Ja. Kom, jongens, naar binnen. Kom, Kom. Ja, we gaan naar binnen. Eh, eh. Wat een ding, hè. Ja, nou zeg, ja, ja, ja. Dat is die eh, kanaalkust hier, hè. Ja, die trechter naar het nou van Het Dat wil wel waaien hier. Eh, eh, wacht, wacht, even stil. Even stil. Wat Zit is ik... er, vader? Nee, nee, dat, dat ik het wist. Ik, ik vergeet namelijk iets, maar ik weet niet wat. Nou, geef het niet, laat maar ja haring het maar in het die zeg kom nou die heb ik er tot aan hun nek toe ingedreund. hoor hey, nee dat staat al van muur op dit zaakje een paar stenen de god misschien Jon of die Mac hoe heet is ja de grote vader ja. oh. Waar is de koffiebus? Ja, ja, ja, geduld jongen. Er oh, zit een hoofd. Oh, hé, hé, hé. Wat is dat? Kunt ik hem naar mij, naaien? Oh, oh. John, John, John. De koffie. De koffie stel. We hebben allemaal machtig. Z, z, z, z. Z, z. Eh, uh, Bram. Doe oh. Wat moeten we doen? Het probleem is snel op als je denken en handelt je gelijk. Blut jongens, water! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, water. Niet bloeken, hè? Hoe niet? hou je er toch in deze negerij? Water vandaan! Alles, alles kijkt voor. De zee, ja, juist, water. water, Emmer, emmer. We moeten samen een ketting vormen, hè? water, aan elkaar doorgeven. Geef me een emmer. We hebben geen emmer. Jij wou geen emmer mee. Ja, gaat dan een beetje ruzie te maken, dat is toch leeg. Ja, ook dat toch, dat moet toch leeg zijn. Je denkt wel zeker niet dat ik een brand gaat aanblussen met met de skor. Ach, geen hier, dat ding. Holle, een ketting voor me. Jij hebt het de van de zee. Wij nou. Hij is een open dreef hier. Overgeven aan jou. op. over. Niet worsen. En dan overgeven aan je moeder. Juist, wacht nog niet. Oh, hollendijn. Hé, hier, dat ik is leeg. Dat ik is leeg. Dat wel een ja, ja, je ja, moeder heeft het tak van in de acht. Eh, Hé, eh, water, water hier, water, water. Vader. Ja, wat ja, een bronze meesterboy. er ja, ja, is iedereen dan hier op zijn achterhoofd gewonnen. Met... Wat wat zeg je hier? Nee, ik zeg bronze meesterboy. Bronze meester? Maar hoe? Met goed, met gezond, eh, jong. Hij hm. heeft zeker een blust met de hoogstand. Hij zit bij de hand open en daar moet zeer hoog. Een kwestie van snel problemen oplossen, weet je wel, denken en handelen tegelijk. Oh vader, je bent geweldig. Ja. Oh, flink toch. Flink toch. Flink toch. Flink toch. Ja, dat noemden we voortaan de dus schoorsteen, weet je nog. Maar ah, toch weer, hè. Je leert er weer van, hè. Je bent toch weer helemaal op jezelf aangewezen? En je moet zo'n brandgat weer zelf provisorie zien te repareren. Ja, schat, met een lap van de luifel, hè? Jij wou er een handdoek op stellen, weet je wel? Ja, maar naaien is vrouwenwerk, hè? Ieder zijn specialist. Hè? Ja, een ja, bijvoorbeeld, John, met een chemisch toilet. Nou, nou, nou, dat heb jij nog maar niks, vader, hè? Eh, uh, uh, uh, hoe bedoel je? Nee, nee, nee, nou is het ineens vergeten, hoor. Ja, ja, nee, nee, ho, ik, ik was iets vergeten, wat was dat nou ook nog maar weer, wat was dat nou ook nog maar weer, wat, wat zegt je vader? Ja nee, niks meisje. ik wil me niet te binnen schieten, ik, ik vergeet iets oh, maar ik weet niet waar. Juist jij zegt de dame, we moesten maar eens onder de bol. Yes. Ja? En wat zal ik lekker zitten? Oh, die dreunen in de zee, zo vlakbij. heerlijk. Komt hier water naar benen? Ja. Laat rusten. Wat zeg je? Komt hier een beetje water naar benen? Dat is zeker weer een omdekende tent te planten. Hé, kijk nou hier ook. Hé, wat is dat nou? Ja, respect. Volgens mij is het water. Dat zal wel een lage onder de groen hè? Ja, maar... Ja, maar... Jong, ga kijken Houden! <lighthouse> de zee! Ik Is het water, jongen. De zee! De zee, het We Wat er middenin! Oh, hoe weet dat? Er, de, de, de, de, de, de vloed, De Dat ja. jongens zeggen, oh. Hou het goed op mijn main-hoeite is is op Kijk, kijk, is mijn main-hoeite plak! Ze mijn hoe heet het ja, ja, ja, ja, op hoe oh, he. Ze is op mijn main-hoe! Ze is op mijn main is We mijn main Toe, dicht mogelijk bij elkaar zijn, jullie. Drie punt gevaarlijk hier. Ja, hup, naar boven, Kom op, we gaan naar boven. We gaan naar boven. We gaan naar boven. Kom wat een geweldig avontuur was dat, hè. Die nacht daar boven op de rotsen. Slapen in de auto. Uh, jullie natuurlijk, hè. Ik heb de wacht gehouden, meen ik. Ja, jij. Jij sliep al geen ochtend, jong. Ja, Vader, kom nou. Nou, al, we waren ja. allemaal kapot van de slaapthulp. Ja. En dan nog een nacht in die ellende auto, dan ben je smorgens helemaal gebroken. Toen ik wakker weer ging ik over de laling. En mijn kop op de reserve, Tinky. Drie dagen met de dop in mijn wang gelopen. Nou, ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Ik hield de wacht. Ik hield de wacht. Ik. Ja, dappig wacht, dat is jij. Wat is dat voor een heilig? Je vijzen ligt met je hoofd op de klakson, hoor. Mensen, voor wat het is tijd. Dat oh, weet je niet. Zeg, zeg luif. Ik ben even een kijkje gaan nemen, maar hij is er nog, hoor, de heilige strozen. Het is dankzij het feit dat ik een paar stenen op zijn makreel heb gelegd, weet je wel? Het is de tent. Het is de tent, ja. Kom maar even, ja. ja. Oh, die ellende ja. Hé, hey, kom eens kijken, mensen. Kijk eens baby, kijk ja. eens naar beneden. Kijk ja, eens, kijk eens. Achje, achje. Te licht, die de, de stumpele. Ja. Aan één je nog, zie je. Nou ja, als er dan liggende zonnen in de wind een uurtje laten babbelen, dan is die zo weer droog. Stom, mm. hé. Hey? Hoe dan hier te denken. Nou ja, wie oh, weet toe. dat nou, hè? Hey? Ja. ja, ik. Wacht, ik heb het. Wat zeg je, vader? Ik heb het. Ja, wat heb je? het. we hadden me gisteren maar niet wilde te binnen schieten, zeg ik. Ik heb het waarachter, ik weet het niet. Ja, meer. wat nou, vader? Nou, nou, nou, no. we bevisten jullie dat het verschil tussen app en moed hier aan de kanaalkust, dat we mee de routine komen vragen. Wow. Huh? Ja, ja. interessant, hè? Ja, het is ontzettend. ja. Vader. ja vader. Nou jongens, dit was dan weer uh, het einde van de derde van de Heilige Stroozaak, in stuk geschreven door Jan Moraal. En dat we eruit gedraaid worden nog even een plaatje van Dan Vogelberg. Nederland.